Iedere sport en competitie heeft zijn eigen podcast en de belangrijkste ook voor de tweede klasse F Regio West. En we kunnen dit seizoen gewoon kampioen worden. Dit is seizoen 4, aflevering 3 van, van de Kampioenschap met Bouke Smit en Koer de Keizer. Bouke, hoe gaat het met jou als mens? Nou, ik ben net jarig geweest Ja, geweest en uh, het was erg leuk. Wat, wat druk je wel, ja? een beetje druk qua werk, uh, maar verder uh, erg leuk. Gisteren mijn ouders even langs gehad en uh, gezellig wat gegeten. Mm. En verder, uh, ja. Je vraagt het niet aan een dame, maar hoe oud ben je geworden? Ik ben uh, 36 geworden. Nee, mooi leeftijd, 36. <laughs> ja. en, en wat heb je gehad voor cadeautjes? Ik heb, een, uh, uh, ik heb een frikandelbroodjes, broodtrommel gehad van mijn werk. Awesome. En uh, allemaal barbecue-benodigdheden. Ja. Um, ik heb van Renske en haar ouders een uh, nieuwe e-reader gehad. Oeh. Ja. Yep, is het fancy. een e-reader aanrader? Ja, een e-reader aanrader. Uh, het is zo'n uh, Kobo Libra. Mm -hmm. uh, nummer 2 zelfs. En die heeft zo'n backlight. Of backlight, oh, ja. moet je het officieel noemen. En dat leest gewoon heel rustig en... Uh, Ik wil s'avonds, ik ben altijd nog wat langer wakker dan Renske. En als ik dan op een telefoon of op een spelcomputer ga kijken, dan heb je best wel veel licht. Ja. En die i-reader kan je gewoon heel laag zetten. En daar heeft ze geen last van. Cool. Goed cadeau. Ja, zeker. Ja, ja. Dat, uh, en van mijn ouders had ik een klopboor. Ja. Want die dat, had ik nog niet. Dat zijn de cadeaus die je krijgt als je 36 wordt. maar Ik had er zelf om gevraagd. Ja. Mijn zoon die werd twee. Ja. En die kreeg gewoon... Uh, Felisteerd. je. Dank je. Een uh, Duplo brandweerkazenne. En een fiets. Ja, ja, maar die had ik al. Ja, ja. Nee. Dat, uh, maar was hij er blij mee? Die was er heel blij Ja, dit was... Ik zei nog tegen Mike mijn uh, mijn uh, geregistreerd partner. Dat uh, uh, dit is het laatste jaar dat hij zeg maar oprecht blij is met zijn cadeaus. Dus... Uh, Op, nou ja, zijn open zijn ooms kwamen. En um, uh, mijn zus en, en de kinderen. En haar vriend en, uh, en mijn zus. Dus zeg maar, zijn tantes en zijn ooms. En verder niemand. En, ja, en, en, en zijn neefje heeft hem echt geholpen met uitpakken. Want dat, dat snapt hij nog helemaal niet. Dat dat, zeg maar, dat, dat belangrijk is. En, en hij was echt oprecht. Genuine blij met alles wat hij kreeg. Zeg maar. Hij ging echt sprongetjes maken. En, en uh, nou echt zo. Yay! Heel en, vet. Joh, en, ja, en ik denk dat volgend jaar als hij dus drie wordt. Dat je ja. dus gewoon in de deuropening staat. Het cadeau is uit je handen gitst. En dan uh, door naar de volgende, zeg maar. Ik denk dat dit het laatste jaar is. Dat hij <laughs> Dat hij gewoon bij elk cadeau echt een feestje viert. Ja. Dat ja. hij niet denkt van, oké, okay, de, misschien de volgende. Nee, precies. Ja. Ja. Ja. Nee, ik weet niet. Volgens mij ben ik op mijn, mijn tiende nog echt super blij geweest met een, met een fiets. Ja, ik zeg niet dat hij niet blij is. Maar gewoon dat, ze maar, dat, dan, dat hij het niet en... verwacht of zo. Oh, zo, ja. Snap ja. je dat hij echt oprecht ja. nog verrast is van... Oh, dit is allemaal voor mij. Ja. ja. Is er niet iemand anders die ook cadeautjes krijgt? Ja. ja. Dat was heel leuk. Dat, uh, ja, ja dat, dat geloof ik. Ja, en we hebben sinds kort ook een, een uh, pizza oven. Mm -hmm. uh, zo'n kleintje voor in de tuin. Ja. Dus we hebben lekker, ja. lekker pizza's gemaakt. Dat was fantastisch. Zo'n klein ik... steenoventje of zo. Of nee, het zo is een... Uh, hoe heet dat ding? Ik ga gaat even opzoeken. ja. Ik heb hem gevonden. Dit is de, de Ooni, of Oni double O-N-I, Fyra, F-Y-R-A, 12 wood pallet. Google het even. Oni oh, nee. Ja, het is, nou ja, het is echt een fancy ding. Oh, zo, oh, ja, fancy. Dat, ja, en ja. ja. dat is super, dat, dat is dus een, zeg maar, als je hem gewoon goed heet maakt, is het een, nou, drie minuten heb je gewoon een pizza klaar. Twee minuten. Sek. 500 ja. graden in minder dan 10 minuten. Ja, ja, nou, het gaat echt tering hard. Is het op gas of is het op... Uh... Nee, het is op, van, ja, die, het van die uh, wood uh, hout pallets. Dus wat ook in de houtkagels oh. gaat, zeg maar. Maar dan zeg ik van die kleine brokjes. Ja, het okay. zit een beetje uit de kattenbrokjes, maar het is, uh, het is uh, ja, hout. Nice. Ja, dus dat is tof. Dat hebben we gedaan. Cool. Ja. En wat voor pizza heeft uh, of, heb jij gegeten? of uh, Ik heb er eentje gemaakt met... Uh, dat was misschien wel de beste. Met uh, goganzola. Met een beetje uh, mozzarella, natuurlijk. Dus twee kazen. Mm -hmm. Lekker, lekker. Uh, daarop uh, baby spinazie. Baby spinazie. Ja, en daar ook een beetje olie eroverheen. Klinkt goed. Ja, chef Kees. Ja, dat was, dat was misschien mijn lievelings. Ja. Hmm. Blauwe, blauwe kaas en spinazie dat is natuurlijk sowieso een gouden combinatie. Dat is ook lekker. Ja. Dat, uh, ik heb uh, laatst bij ons lokale cafetaria slash uh, snackbar... ja. Yeah. Of tenminste, uh, uh, kroeg slash snackbar. Want we <laughs> ja. hebben beide in één, want het dorp is niet groot genoeg om meer uh, te hebben. <laughs> Daar heb ik een uh, frikandel speciaal pizza op. Awesome. En dat werkt beter dan je zou denken. Maar het is, is het dan wel tomatenbodem? Je hebt tomatenbodem. Ja, tomatenbodem. En dan uh, uh, volgens mij wel iets aan kaas erop. Um, dan dus frikandel, uitje. Ja. Ja, rauwe uh, ui, ook wel meegebakken. Rauwe ui, rauwe ui. En daar bovenop uh, curry en, uh, en mayo uh, licht gesprenkeld. <laughs> en het is machtig als hel, maar het is wel lekker. Klinkt als een aardig in uh, op een bord. Jep, yep. is het ook. En wat ze daar, ze hebben daar ook een brie pizza. En die, dat is wel echt, ook voor de minder uh, een, ja, hartverzakking mensen... <laughs> Is dat wel erg lekker? Dat is uh, crème fraîche, uh, brie, uh, pijnboompitten, honing, oh ja. rucola, Classic. Echt lekker. Ja, ik was vandaag yes. in een, een pannenkoekenhuis. Ja. En ik heb daar uh, de pannenkoek kapsalon gegeten. <laughs> nice. Wat is gewoon inderdaad gewoon dunne friet, sla, tomaatjes, knoflooksaus op een pannenkoek is. Fucking vet. Ja, ja Fucking lekker. Kan beviel het? Ja, zeker. Ja. Mooi. Uh, dat was ik weer Dennenlucht in Breda. Oké. Okay. Mocht je in de buurt van Breda zijn. Hoe, want waarom was je in Breda? Uh, we hadden een neven- en nichtendag. Uh, van, mijn, uh, van mijn vaders kant. Ja. En we hadden met de neefje en nichten uh, afgesproken om een keer uh, met z'n allen af te spreken. En uh, ondertussen zit iedereen aan de kinderen. Ja. Dus, dus dan zoek je een parkhoekenhuis met een speeltuin. Tuurlijk. Ja. Logisch. Je Ja, prima gegeten. Het is alleen... Uh, Wald die understaffte uh, qua personeel. Dus dat was echt, uh, ja, was echt het, meisjes van veertien uh, die echt geen idee hadden wat ze aan doen waren. Maar dat is toch altijd in pannenkoekhuizen. Ja, dat is ook wel zo. Ja, maar ik zeg niet dat het slecht was, maar het was gewoon traag gewoon... Oké. Okay. Uh, Mooi. Excuses, rectificaties. Ik heb niks uh, binnengekregen. Uh, nee, ik ook niet. Mooi. Maar dat zou ook wel een beetje gek zijn. Ja. Aangezien we deze opgenomen hebben zonder dat we iets uitgezonden hebben. Check. Maar dat merk jij als luisteraar helemaal niks van. Nee. <laughs> of wel, want je. we hebben het er nu over. Ja. Situatie zoals die nu is met... Uh... Oh, misschien nog een belangrijke vraag. Heb jij zelf al een volleybalteam gevonden? Uh, nee, ik heb wel een mailtje gestuurd voor mee meetrainen. Hey. Dus Bij uh, was het er, er zit weinig schot in, maar uh, wel een beetje schot. Uh, bij um, uh, eentje in Malden en oh ja. focaccia in... Uh, fo fo focaccia? Fo fo uh, uh, nee, uh, uh, focaccia in, uh, in Nijmegen. Focaccia zo echt een alternatief awesome naam Nee, uh, het is focaccia of zoiets. Maar, ja. uh, maar dan is het groot. Ik dus. maak er in mijn hoofd altijd fo uh, focaccia van. Maar focaccia is best een grote vereniging, toch? Dat is best een grote ja. vereniging, maar daar kan je... Want ik wil... In ieder geval de helft van het seizoen tot ze gaan smeken of ik mee wil, mee wil spelen, ja. wil ik gewoon even mee trainen. Uh, omdat ik uh, ja vind, nou ja, ik heb drie jaar helemaal niks gedaan. Dus ik nee. voel niet dat mijn niveau echt uh, dusdanig is dat ik er zelf tevreden mee ben. Uh, laat staan het team. <laughs> dus ik wil eerst even een tijdje meetrainen totdat ik uh, vind dat ik echt mee kan doen. en. Oh ja nadenken over wedstrijden, maar dat kan bij volgens mij bij beide verenigingen. Dus. Oh, dat ze chill zijn, ja. Maar het is wel oké, okay, ja, maar waarschijnlijk dan train je drie keer mee en dan hebben ze gewoon een midden nodig en dan zeggen ze, ja, pauw, ik, je dan gewoon in. Ja, ik zeg ook niet dat het niet anders gaat lopen, nee. maar voor nu vind ik het wel prettig dat beide een optie tot alleen maar mee trainen hebben. Ja, precies. Heb je een voorkeur voor een van de twee verenigingen? Of denk je gewoon, uh, nou, degene die eerst komt hier. Nou, Fokasa, daar, daar uh, speelt een vriendin van ons. Ah, ja. uh, en die zei ook van, ja, kom nou mee trainen. Oké, okay. sorry. Uh, dus dat is wel gezellig. Maar Malde is dichterbij, dus meh. nee. Ik okay. ga het kijken. Ik uh, ga gewoon voor degene waar een betere vibe is. Ja, zodat we weten welke, welke het wordt, gaan we natuurlijk de, de avatar van het bochtdassen Oh ja, dan moet ik een aanvallen. nieuw shirt. Een nieuw shirt en had. een baard. Ja, focus. Uh, oh ja, Wat uh, kleur hebben we die van? Maldo had wel echt het lelijkste clublogo ooit, weet ik nog. Ik ga nu kijken. Uh, Vokasa is blauwig. Ook blauwig. Blauwig met donkerblauw. Hmm, Volgens mij. Vokasa. V-O-C-A-S-A. Uh, Vocasa. V -O -C -A -S -A. Dat staat voor volleyball. Uh, Volleybal, ja. Dat ben staat dat inderdaad heen. voor volleyball. Uh, Hoofdsponsor is Sanadroom. Dus misschien staat Sa voor Sanadroom. Oh, dat, dat zijn weet nog ik kunnen niet. ook supersponsor Aza Koff zie ik ook. Aza Koff is hm. gewoon voor kaas achter de of niet. Ja, nee, ik heb hem nog niet heel erg verdiept in de, in de vereniging, maar dat, misschien is dat voor een volgende aflevering ja, precies. Uh, interessant. Als het allemaal uh, definitief wordt, gaan we gaan we hier ons hier Daarom. even in, uh, in, in verdiepen. Ook geen goed logo, ik kan die anders zeggen. Nee, nee, het is, nee, het is het niet. <laughs> nee, wel volle shit, dat dan ja. Dat uh... Uh, de situatie van uh, Switch Heren 4 zoals die nu staat. Ja. Uh, um, uh, we hebben gewonnen van Heren 3 in een oefenpotje. Mooi. Dat van Heren uh, 3. Ja, nice. Klassiek Leukker. natuurlijk. Uh, in het begin uh, was, waren niet genoeg trainers, dus dan spelen we dan gewoon een, maar een potje tegen elkaar. En we hebben ja. Heren 3 echt echt... heel hard gegrandeld. Ja, het was echt zieland. Ja. Oh. Dat was echt niet, uh, niet grappig. En waren zij op volle sterkte? Nee. Nee, ook waren niet. Waren jullie op volle sterkte? Um, okay. Ja. <laughs> nou ja, in ieder geval, wij waren okay. beter bezet, zeg maar Dus uh, iedereen speelde op zijn eigen positie uh, Behalve, speelden uh, speelde twee setjes Ik heb een setje paaslopen gespeeld En Bert, de andere dia, had een setje paaslopen gespeeld Dus, uh, nou ja, hè dat Ja Dat overzien mm -hmm. uh, Dus dat, dat was uh, fijn um, Daarmee zeiden we, nou dan zijn we nu toch heren drie Want zo werkt dat, zeg maar volgens het, het boxsysteem. Als je wint ja. van de kampioen, ben je kampioen Ja, eens Ja kwamen we er ook nog achter dat uh, heren 1 en 2... allebei niet genoeg spelers hebben. Dus daar oh, is fijn. één team van gemaakt. Dus Jullie zijn, zijn we... nu ook heren Dus <laughs> dan zijn we nu heren 3, denk ik. Ja. Want, wat, nice. heren 3, wat heren 3 wordt heren 2. Ik denk, ja. ik denk dat ze het gewoon zo laten staan in het, in het schema... omdat het al iedereen al ingepland is. Dus en dan valt niet. heren 2 gewoon af of zo? Ja, ik denk dat ze heren, ja. Ja, heren 2 lieten ze uitvallen... want heren 1 had een iets gunstige schema, geloof ik. Oké. Okay. Ja. We hebben een teamvergadering gehad. Oké, okay. en wat kwam eruit? Ja, we willen toch gewoon uh, spelen om te winnen. Nou. Ja, dat is toch dat gek staat. als je meedoet met een, met een sport met een wedstrijd element. Maar toch, uh, ja, spelen om te winnen. Nou ja, goed. Kijk, uh, je, je hebt natuurlijk ook teams waarbij ze zeggen van... Nou, iedereen moet evenveel speeltijd krijgen. Ja. En als je als team met z'n allen besluit van we spelen om te winnen... Dan kan het dus zijn, als jij de zwakste speler bent, dat je de meeste wedstrijden... Hoofdzakelijk op de bank zit. Ja, precies. Ja, en het is wel zo: als je zeg maar niet komt trainen, dan zit je op de bank. Dus dan krijgt de andere sowieso uh, de kans. Check. Uh, en ja, wat ik ook denk, is dat het niveauverschil dusdanig laag is dat je iedereen echt wel nodig hebt. Dus dat Oh, is, tuurlijk. Ja. Uh, kijk, het, het komt echt wel goed, maar dat is wel het, het risico waar. Uh, yeah. Ja. Uh, en ik vind het ook gewoon, weet je, we hebben nu, nu twee nieuwe trainers. Joost is mee gestopt. Oké. Okay. Uh, uh, Roos uit dames 2 en uh, uh, Ariana uit dames 1. Oké. Okay. Uh, ja, daar ben heel blij mee. Maar als je zeg maar, hen ook laat coachen, uh, wat ze waarschijnlijk ook gaan doen. Ja, dan moet, mm -hmm. je ze niet, dan moet je ze ook wel wat te kiezen geven, zeg maar. Dat ja, is tuurlijk. Het is, ja, het is niet, dan, anders kan je, geef je ze gewoon een lijstje mee. Van, nou, deze, deze zes gaan ze vandaag doen, zeg maar. Dat, ja, dat klopt ook niet. Ik wil even naar de teams kijken, want ik, ken ik Roos? Nee, nee, Nee, nee, niet. nee het is ook relatief nieuw en uh, okay. Arena ook, ja. ja. Nou ja, prima, ja, toch? Zeker. Een beetje vers nee. Wel twee dames. Ja. Uh, wat, uh, hè? Is dat positief of uh, wat denk jij daarvan? Dat is een goede vraag. Uh, weet ik eigenlijk niet of dat echt een verschil maakt. Ik, nee, ik ben wat ik, vooral blij dat er gewoon een keer iemand anders voor de groep staat. Uh, ja. Ik was heel blij met Joost. Ik vind Joost er heel goed. Ik denk dat hij ook heel veel uit het team gehaald heeft. Maar ik denk dat het ook wel goed is dat er gewoon een keer een ander gezicht voor het clubje staat. Ondanks dat er wel oh, wat... wat, wat Nieuwe spelers tussen, uh, tussendoor gekomen zijn. Maar ik denk dat het wat dat betreft wel eens, wel eens goed kan zijn om... een uh... Beetje vers bloed. Uh... Ja, precies. Ja. ja, anders verval je toch weer een beetje in dezelfde dingen. Ik ja, jongs. Ik ja. het zelf ook wel vindt, hoor. Dat denk ik ook. Ja. Anders zou die niet gestopt zijn, denk Nou, ik. precies. Nou ja, die wil ook gewoon vrije tijd. Huh? Die wil ook, ja, ook gewoon, zeg maar, dat hij... Als hij met de Heren 3 getraind heeft... Daarna gewoon een biertje drinken... In plaats van tegen onze dikke, dikke lijf aan moeten kijken. Ja. Nee, ik snap hem. ja. Dus uh, uh, vol vertrouwen. Uh, twee dames ja. En ik zie een Libro, is, is Roos. Zullen jullie leren pasen? en Tenminste, er, naast Roos staat libero En uh, oh. wie Ariane, zei je? Ja, die is Dia, namens en Die is ik. Dia, ja. Is Roos Libro? Ik weet het niet eens zeker. Ik begin hier gelijk te twijfelen. Oh, ja, op de site staat dat ze libero is. Oh ja? Kun je nog inloggen dan op de Nee, maar je kan toch gewoon op de site kijken en dan Teams en dan Dames 2 oh. en dan Roos. Tenminste, dat is wat ik nu gedaan heb. Ja. Dan zou je ongetwijfeld gelijk hebben. Zit er staat ook een foto Kijk. bij? Uh, ja, een ja. foto van hun op een beachveld. Maar oh, ik ja. weet niet of Roos daarbij staat. Ja. Kijk hoor. Als ik dan naar Heren 4 ga. krijg ik een hele oude foto nog? Heren 4? Ja, daar sta ik nog op. Auw. <laughs> <laughs> Met nummer 51, dat is mijn oude shirt volgens mij. Oh ja. Ik zie nu ook, in, als je in het spoedboek staat ook een roosmarijn. Dus ook hard. Dus misschien je weet niet eens hoe je, je trainer elkaar. heet eigenlijk. Nou ja, dus ik kan me voorstellen dat dat roosmarijn heet, dat het roos genoemd wordt. Ik vind wel, um, en ik vind het heel leuk dat ik nog steeds op een foto sta hoor, op, op de site. Maar ik ja, vind maar ik nieuw... wel dat jullie die foto moeten verversen. Ja, laat, ja dat is ook een mooie doelstelling. Want volgens mij is dit nog het uh, tussen haakjes coronakampioensteam. Kijk hier. Of hier nee, nee, dit is eerder nog. Dit is nog eerder volgens mij. Ja, nee, dit is eerder nog. Ja, dit is met, uh, met Jasper nog. En, uh, ja. Ja, dit is uh, heel oud. Dit kan echt niet. Nee. Nee, nee dat moeten we wat aan doen. Oké, okay, Ja. Goed uh, maar goed, we hebben donderdag onze eerste wedstrijd. Mooi? Ja, zit in. Tegen wie? Dat is een heel goed, goed punt, ga ik niet <laughs> Je zou denken dat we er voortbereiding. hebben. Ja, ik, ja nee. Nee, nee dat nee, is echt niet nodig. Nee. Als jij geen, uh, geen postproductie doet, doe ik ook geen preproductie meer. Nee, nee, dat is zeker waar. Helemaal terecht. Vijftiende, <laughs> ja. uh, Keistad. Keistad. Thuis. Keistad, Keistad Heerenhuis. Keist. Nou, laten we toch even voor om even kijken op de website van TV Keistad. Hij geeft nog geen prognose, wat flauw. Huh. Innieuw wel gelegen. Ja. Kijk, spelers ze in het Oh, kijk joh, ze hebben gewoon... Uh, Twee foto's. Drie. Nee, ik die. ga ook even stalken. <laughs> Waar de fuck komt Keistad vandaan? Uit Keistad? Uit Keistad. Dat is uh, Amersfoort. Dat is bijna van Amersfoort. Nou ja. nou, als jullie uit hebben, dan kan Castrol komen kijken. Want dan zijn we niet zoveel rij. Nee, ja, al die uitwedstrijden zijn voor mij dus dichterbij dan, uh, dan thuisuitstrijden. Dus Keistad en uh, Leos. Ja. Onder meer meer? of hoglandenveen Oh, kijk. Ze ja. hebben gewoon een, uh, een speelschema geëxtraheerd uit... Uh, Ja. Uh, de volley of Nevobo site of zo. Ja, daar zit gewoon een... Ja, ICT'er zit er gewoon bij. Ja, de precies. teambegeleider is Arno. Arno, ja, maar Arno speelt ook in het team zelf. Oh. Hij is aanvoerder. Hmm. Dat, dat is dan ook... Oh, ja, goed. Klinkt okay. wel alsof het een soort van uh, Josti-band is. Van, nou, we hebben ook nog een teambegeleider. <laughs> ja. Die rijdt met het busje. En <laughs> <laughs> die deelt de pilletjes uit. Ja. <laughs> Er zijn spelers geanonimiseerd, staat er ook nog onder. Dus misschien heet Giel, Gijsbert, Maarten, Edo en Joost helemaal niet zo. Nee, of, of Boy heet ook Boy niet. en Tony. Het klinkt sowieso een boy beetje alsof... Boy en Tony. Dat een, is een, een slechte Nederlandse maffia-serie. <laughs> ja, Boy en Tony worden begeleid door Arno. Ja. Nou, heel mooi. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik laat je weten de volgende podcast. Je mag dat ook wel eerder laten weten. Ja, we komen wel, we wel zijn wel een uh, middentekort. Ja, ik, ik las het. Nee, ik las het niet. Dat was in Ere Vijf dat ze een middentekort hadden. Ja, nou, die hebben ook een middentekort. Die spelen tegelijkertijd. Dus dat is fantastisch. Daar kunnen we dus ook niks van gebruiken. Nee. We hebben maar twee middens. Daniel ja. en, uh, en Jumpy. Ja. Uh, Alex kan het eventueel ook. Hè? Huh? Ja. Met tegenzin. Um, maar die is er ook niet. En Jumpy is er ook niet. Dus we hebben eigenlijk alleen maar Daniel als midden. Oké. Okay. Dus uh, we moeten even kijken hoe we dat gaan oplossen. Dat is niet zo handig. Nee. We nee. het morgen op de training maar eens even over hebben. <laughs> ja. Wie dat gat Ja, en als ik nog in vorm was, zou ik zeggen... Oh, kom wel even. Ja. Maar uh, nee. nee, daar hebben jullie ah, niks aan. Jammer. Dus ben of ken jij een midden in de regio Utrecht? Ja, dan ben je Amersfoort. waarschijnlijk een maand te laat... op het moment dat deze uitkomt. Oh ja, dus... fuck. Nou ja. <laughs> <laughs> maar wie weet, hè? Stuur een mailtje naar tc.vvswitch.nl Helemaal goed. Tweede klas niveau. Of toch maar eerste klas niveau. Want wij hebben toch al. Uh, nou ja, dat niet, ja, nou ja we, we hebben gezegd top drie. Ja? Ik denk dat we kampioen kunnen worden. Haalbaar. Ja, um, dat denk want ik. Want hoe was jullie competitie ook weer? Er hoeft niet heel lang meer, maar uh, hoe ziet het eruit? Kan ik dat ergens erbij? Dan gaan we het gewoon even herhalen. We hebben een pool met uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tegenstanders. 10 man dus. 10 ja, dat zeiden. Klein, klein poeltje. Oké, okay. ja, ja. en we hebben Tovo. Nou, dat is vaak wel oké okay te doen. Ja, ja, drie. ja bij Tovo weet je het nooit zo goed van tevoren... omdat er daar altijd zoveel door elkaar wordt geschud. Ja, dat is ook waar. Dus je weet niet zo goed hoe sterk de tegenstander is. Ja, Tovo, Bonis en de Utrechtse teams. En de rest is allemaal... Um... Allemaal onbekend. Ja, Willemina's, Amersfoort, Witshoogland en Venus. Nou ja, Hoogland en Venus, partij Amersfoort. Keijsdalt dus, Gemeni is ja. Hilversum. vollemes Eemnes. Avas Leos is dus hier om de hoeken in Leusden. Nes. Nice. Ja, We spelen uh, de dag voor mijn verjaardag. Lekker thuis tegen, of, uh, uit. Dus uh, voor mij dan uh, thuis. Nice, <laughs> uh, dus jij dat... gaat gelijk door in je verjaardag. Ja, nou ja die, blijft pitten. Die, om um, vijf uur of zo speelt dan Nederland tegen Ecuador op het WK. Ja. 23 november. Uh, dus dan heb ik me voorgesteld om uh, bij mij thuis eerst voetbal te kijken, en dan om half, half tien spelen we dan zelf. Dus dat is perfect. <laughs> S'avonds. Uh, ja. Op een uh, vrijdag is dat dan. Ja, dat ja. Ja. Ja, is natuurlijk WK, oh, Dus die, die wedstrijden worden gewoon overdag gespeeld. Mooi. Voetbal. Ja. En dan ook nog uh, AGVS, dat is Soesterberg. Hm. Ja, het is altijd lastig met van die, uh, van die teams die een beetje uit buitengebieden komen. Hè? Daar heb je ja. echt een, vaak een hele rare combinatie van niveaus. Dat ja. uh, Sommige mensen komen dan half, maar half mee, maar sommige stijgen er echt ja bovenuit. ja en mijn ervaring is wel met zeg maar de, de wat we dan de, de Amersfoortpoel noemen dus zeg maar de niet weet je vaak we spelen maken in zeg maar richting uh, woede en zo dus de, de andere kant op meer het westen en, en als je dan deze deze hoek zit dat je vaak toch al een makkelijkere pool hebt dan uh, dus ja. dan houd ik maar aan vast dus dan hoef je ja. alleen maar te winnen van Tover en boni en dan zijn we klaar nee dan ik uh, kan me ook nog herinneren we waren volgens mij wat heette die club VCC was dat in Driebrugge of zoiets Uh, ja zoiets DVC yeah. uh, maakt in F F v DVC H denk ik Drieburgse uh, voetbalclub oh dat zal het wel zijn yeah. die hadden op een gegeven moment zo'n gastje. en ja. ik, kon, ik kan echt best wel hoog springen maar die sprong nog die, die vloog gewoon een meter boven mij en die koos gewoon een plek uit waar die die bal neer wou leggen ja. ja dat is absurd ja yeah. dat was ons eerste kampioensaspiratiejaar. Uh, toen werden we echt helemaal weggetikt daar zo ja yeah. Dat, uh, ja. ja, want de rest haalde hem wel van de grond af en hij maakte het dan gewoon af. Ja, ja, ja. nog ja. Ja. trauma's van. Ja, snap ik. Hey, nee. bouw ik um... Ja. Ja. Ja, dat is een goede Ik, bedenken, huis, toch? Ja, ik heb geen glas, dus ik doe alleen maar de... <laughs> Oké, okay, schiet. Wacht. <laughs> nou, een beetje... Antiklimax. Ja, wacht. Ik ga wel uh, onsmakelijk drinken. Heel dicht de ik van Misschien helpt het oh, er maar. Ja. Oh ja, ja. Beeldschoon. Ik zal kijken of ik dat nog een beetje ASMR kan overtreffen. Ja, nee, de laatste twee luisteraars zijn nu ook weg, denk ik. Ja, ik denk het ook, ja, wat voor zeggen, die wat luisteraars. Een uh, Playground non-alcoholic IPA. Oh, ik zit op uh, de brand. Non-alcoholic IPA. Ja, IPA's in zijn in. Ja, en non-alcoholic. Is uh, op zondagavond misschien ook wel verstandig met hmm. gaan opnemen. We hebben nog een item uh, bedacht: ja. het opwarmlijstje. Uh, lijstje nummerlijstje. Voor onderweg in de auto of voor tijdens de warming up Te vinden op tinyurl.com/slash opwarmlijst. Er nice. staan nu twee dingen in. Ja, van jou of mij? Uh, ja, eentje voor mij: uh, Drowning Pool met Bodies. Altijd gezellig. Ja. Jij hebt de vorige aflevering Beat Fatigue met A Blues Malfunction toegevoegd. Ja. En ik dacht, dan is het nu weer mijn beurt. Helemaal goed. Ik wil graag toevoegen Omen van de Prodigy. Oeh, fijne keuze. Ja, daar gaat ja. ik heel lekker ja, op. Fijne Dat is wel zeg maar agressie opwekkende muziek. Ja. Uh, heb jij een suggestie voor ons opvanglijstje? Stuur een mailtje naar van de corriekvandercampioenschappen.gwell.com Dat had ik net gaan zeggen. Ja, ik, dacht, uh, ik, ik dacht dat jij dit, uh, dit aan mij vroeg, maar. Sorry. Uh, <laughs> uh, ik, ik was nog even aan het besluiten of je het aan mij, uh, aan, aan mij vroeg of, uh, of niet. Uh, want uh, we kunnen er ook gewoon twee op gooien. want dan hebben we al vier nummers om mee te starten. Ja, uh, als, je, als je nu uh, 1, 2, 3 in suggestie hebt, dan uh, knallen die gewoon bij. Uh, Dientown van Wolfpack. Dat is ook lekker op tempo, lekker veel bas. We gaan hem nu niet laten horen in de podcast, want dan kost het ons uh, geld. Vier maar geloof ik. Ja, ik wil dat uh, het mijneveld niet betreden. Maar als je gaat naar tinyurl.com opwarmlijst Daar staat hij erin. Staat en dan kan je luisteren. Ja. Superleuk. We hebben er nog eentje op de plank liggen, een oude aflevering. Check. Uh, aflevering 6 uh, van seizoen 3. Check. Hebben we opgenomen op 4 mei 2021. Mhm. Mm de vorige hebben we opgenomen echt in november 2020. Dus er zat ook wel behoorlijk wat tussen. Ja. En dat had volgens mij ook deels te maken met opstartproblemen van mijn kind. Dat dat ook een zou beetje uitgelegd kunnen. in deze ja. aflevering. En ik zat net nog even een beetje te, doorheen te scrollen wat we gehoord hebben. Uh, Je hebt een baard. Oké. Okay. Je praat over baardolie. Dat is het enige wat ik, wat ik zo snel even doorheen haalde. Um, wat verder de stand van zaken is, weet ik eigenlijk niet zo goed in, op 4 mei uh, 2021. Ik zo ook niet. Maar dat, daar komen we vanzelf achter. Ja, toch? Daarom. Heb jij nog iets toe te voegen aan dit prachtige epistel? Nee, nee. Dat ik hoop dat jullie het lekker gaan doen uh, dit seizoen. Ja. En uh, dat we veel hebben om over te praten. Um, en verder, uh, um, ja, gaan woorden het vanzelf. Ja, toch? Precies. Ik heb ook niets te vertellen meer, eigenlijk. Nee. Er gebeurt ja. niet zoveel dat nee, we ja, niet, ja, niet nee. iets te vertellen hebben. <laughs> nee, ja, Als het goed is, hebben we straks inderdaad een stand van zaken in de competitie. Kunnen we tegenstanders uh, bespreken. Maar Nederlaag uh, ja. victories, Dat soort uh, winsten. Ja, uh, is switchh 4 alkampioen.nl lach het tot voor kort uit. Ik kan hem even voor de vorm even dubbelchecken, maar ik denk het eigenlijk: niet. Is switchh 4 kampioennl Nou, dat doet het niet. Maar volgens mij kostte dat wel ook echt... Uh, ja. Pakken mijn geld. Dat. Als je wil, kan je natuurlijk merchandise kopen van deze podcast. Uh, op kleren van de Keizer. No. Hoe schrijf je Keizer? Uh, korte IJ Of, of. Lang, of uh, E, lange I. Z. Ja. Nou, jongens. <laughs> We kunnen niet langer rekken. Heel veel plezier met uh, seizoen 3, aflevering 6. Uh, wil je met ons in contact komen kan het via Twitter dat is Chroniekkampioen. Of via de mail kroniekvan uh, de gmail.com. Of kijk op kroniekvankampioenschap.nl bedankt voor het luisteren. Alsjeblieft. Uh... En tot de volgende podcast. <laughs> tot, de <laughs> nee, tot op het kampioenschap Je bent een beetje roestig, Bouk. <laughs> ik ben heel roestig. Maar misschien is dat, dat, dat, dat uh... ik in het zit te kijken en jij niet. Uh, dat, dat helpt wel. <laughs> misschien moeten we een soort. Kan dat een Google Docs maken? Hij nou? staat in Google Docs. Daar heb ik die ook met jou gedeeld ook. Oh, oké. Okay. Nou, dan moet ik dat eens eventjes goed uh, ja. rechttrekken. Nou, nu telt het niet dat ik er vijf minuten van tevoren gemaakt heb. Dus dat is sowieso... Uh, nee, maakt niet uit. Nee. You. You. Iedere sportercompetitie heeft zijn eigen podcast. En de belangrijkste ook, volleybal, tweede... Nou ja, whatever, fuck. Regenwest. Uh, wij uh, worden geen kampioen dit seizoen. Dat is namelijk uh, afgelast. Dit is wel seizoen drie. Aflevering 6 van Kroniek van een Kampioenschap. Mo mogen we het nog seizoen 3 noemen? Het is inmiddels al een jaar verder denk ik. Ja, het is hetzelfde voetbalseizoen, dus laten we ook maar hetzelfde podcastseizoen aanhouden ja. dacht ik. Ja. hoi, <laughs> Bouke. Met Bouke Spit. Ja, en Koert de Keizer. Jee. Jee. Bouke, wat deed jij uh, afgelopen 7 november? Uh, afgelopen 7 november? Ik heb geen idee meer. Dat was de laatste keer dat we opnamen. Dat is lang geleden. Ja, gênant oh, je... hè? Ja. Best gênant. Ja. Ja, maar weet je, uh, weet je wat ik in de afgelopen zeven maanden niet echt heb gedaan? Nou, podcasts afmixen. Nee, ook niet. Nee. Uh, nee. Want als je dit hoort, dan zijn die volgende twee wel af. Ja. Maar op het moment van de opname Zijn ze nog niet. liggen aflevering uh, 4 en 5 nog bij Bouken ergens op een plank stof te vangen. Dus uh, die, krijgen jullie, die krijgen jullie extra gratis van ons. Ja, maar als het goed is als je dit hoort, heb je die al gehoord. Dus ja. het is een soort van excuses, maar dan achteraf. Ja, maar uh, en gratis excuses. En gratis. Ja. Over uh, excuses gesproken. En rectificaties. Ja, ik heb nog geen excuses gehad van Mama Man de podcast. Nog steeds niet. Ik weet ook eigenlijk niet meer zo goed waarom we boos waren op Man, Man de podcast. Uh, omdat zij volgens mij iets, uh, iets hadden gedaan wat wij ook hadden gedaan. Zo'n pubquiz volgens mij. Oh ja, natuurlijk. Ja. Was dat, dat natuurlijk niet? Is. Denk het, ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. En wat wij ook dachten, wat altijd met rappers goed werkt. Ja. Uh, je zoekt gewoon ruzie met iemand en dan verkoop je cd's. Ja, dat is zeker In de in jaren negentig, ja. Ja. ja. Maar ik denk dus... dat ze gewoon dood moeten steken of zo. Ja. Ik denk dat okay, wij gewoon even uit. <laughs> <laughs> Ik denk dat we gewoon hun huis moeten begooien met, uh, met eieren. Ja. Want ja, wij pakten gewoon de, de meest populaire podcast op dit moment. En we zochten de ja. ruzie mee, maar ze happen niet. Helaas. Dus ben jij een podcaster en heb je zin in ruzie? <laughs> Stuur een mailtje naar chroniek van een kampioenschap bij Ja. Of kijk op chroniek van een kampioenschap.nl. Ja. Uh, <laughs> dit. <Dus. laughs> um, Koert. Ja. Hoe is het met jou als mens? Uh, ja, goed. goed. mag ik dat nog niet vragen? Ja, zeker wel, nee. Dat, uh, we hebben een draaiboek. Ja. <laughs> het is vrij leeg wel. want hè? Er is niks maar, uh, gebeurd. Maar het gaat, nee, ja, uh, het gaat uh, uh, eigenlijk een stuk beter dan, uh, dan de vorige keer dat we elkaar spraken. Ik weet niet meer zo goed waar we waren uh, qua gesprek. Maar uh, Stef... Die is vandaag precies acht maanden. Volgens, nee. mij, volgens mij had je toen net Stef en was het allemaal nog een beetje roze wolk en uh, nog niet zo heel aan de hand. Ja, in november nog niet. Ja, Hij sliep wel nee, lekker ja. door volgens mij, want daar heb ik wel specifiek naar gevraagd. Uh, ja. Dus. ja, nee. Uh, Stef heeft nogal last gehad van uh, reflux, uh, ja. maagzuur, dat omhoog kwam. En daar hebben we nogal lang mee getopt. Uh, dat was heel veel huilen en heel veel troosten en uh, heel weinig slapen. Ja. Uh, uh, daar, en uh, daar, uh, dat duurde heel lang voordat we het in de gaten hadden wat we daar tegen moesten doen. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben we um, um, een soort maïzena gegeven bij elke fles. En uh, uh, uh, Johannesbroodpitmeel heet dat. Dus Johannesbroodpitmeel. <laughs> pitmeel, hoe kwam pap. je daar dan aan? Johannesbroodpitmeel? Dat verkoopt, uh, verkoopt de graadvat gewoon. Maar als, in, als je baby last heeft van reflux gebruik je Johannesbroodpitmeel? Ja. Okay. Ja. Huh? Ja, ja. Ja. En, uh, ja, Johannes Broodpitmeel. Ja, dat zorgt dus ervoor dat, uh, dat uh, het, maag, het maagzuur zeg maar, in zijn maag blijft liggen. Ja. En dat het niet omhoog gaat en dus niet zijn slokdarm dat irriteert. Oké. Okay. En uh, nou ja, sindsdien is het echt. Zien de ogen met een beter gegaan en is het hartstikke vrolijk en hartstikke gezellig ventje En uh, hij kan staan. <gijf> nu al. Hij, ja, ja, hij is dus acht maanden en deze week, vorige week is hij begonnen met staan. Wel, zeg maar, als hij zich vasthoudt aan dingen. Tuurlijk. Hij, hij weet nog niet hoe hij moet gaan zitten. Dus hij kan nu, zeg maar, 10 minuten staan. Punt. Okay. Uh, ja, en dan gaat hij een beetje huilen. <laughs> maar hij is echt <laughs> Omdat ja, hij niet super, weet wat hij dan moet doen ofzo, of zo. Ja, nou nee, ja, dan staat hij vast. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, hij is supersterk. sterk. Uh, ja, wij denken dat het dus ook komt door die reflux, want hij toen, zeg maar, heel veel krampachtig gehuild heeft. En heel veel... Dus dat hij, zeg maar toen stiekem ja. zichzelf een beetje fit heeft ge gejankt. Ja, <laughs> Ze noemen J hem jullie een fit zien boy. het niet, maar uh, Koert balt nu zijn, zijn vuist ja. als het ja. ware. Uh, ja. Audi Audi Audi Audiatief media, ja, goed. Ja. Uh, dus ja, hij tijgert als een malle. Hij zit de hele tijd achter, uh, achter Vicky de kat aan. Oké, okay. en dat gaat goed samen? Dat gaat goed samen, ja. Vicky heeft hem nog niks aangedaan. Mooi. Uh, hij is, uh, de kat is nog steeds sneller, dus die, die, die beslist dan gewoon: ik ga weg. En die springt dan op de bank of die loopt mm. heel hard weg. En, ja. Zo snel is Stef dan niet, dus dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat nog goed. goed zo. Er zijn nog geen, uh, geen uh, gewonde gevallen. Incidenten <laughs> geweest of zo. Nee. nee. Mooi. Dus met jou dan, als mens? Uh, als mens een beetje druk met werken nu. Uh, Wat is nieuw? Ja. Uh, nee, ik heb een tijd wat, uh, ik heb een contract van 24 uur, dus ik, ik heb een tijd wat rustig aan uh, kunnen werken. Uh, wel meestal 24 en daarboven gedraaid hoor, maar, uh, <laughs> maar deze week is het wel uh, erg uh, vol, omdat er allemaal collega's weg zijn en zo. Oh ja, ja vakanties. Vakanties, ja. En uh, ik geloof nog een operatie, dus ja. Oh ja. Dus dat is even aanpoten. Verder, uh, mijn huisje bevalt heel erg. Ja, is het af helemaal? Nou, een huis is nooit af natuurlijk. Nee, nee. <laughs> maar, uh, god, dat klinkt fout. Nee, uh, nee uh, alles, alles staat erin wat ik erin wil. Maar je, je blijft altijd kleine dingetjes houden van, uh, oh, daar moet nog eens een kabel gooien. Of daar wil ik eigenlijk nog een stopcontact hebben. Of ik wil nog uh, zonnepanelen op mijn dak. Of ik wil oh, ja. nog een nieuwe keuken. Of ik wil nog, nou ja, goed. Er blijven altijd wensen over, maar voorlopig een... even sparen en niet te veel in het huis doen. Een lijstje met whiteboards uh, staan van uh, dit moet nog gebeuren. Ja, ja, ja. Dat idee. ja. <laughs> nee, uh, uh, tuin is helemaal uh, onkruid, want die was ook weer een beetje overgroeid. Dat Hoeveel die... berenklauw stond er in je tuin? Um, geen. Oh. Nee. Dit, weet je wel, ja, het, het, het <laughs> is toch alleen maar in crowd die luistert, dus die begrijpt het ja. grapje ook nog wel. Ja. Maar het uh, bevalt uh, nog steeds dus. Uh, bevalt nog steeds. Ik begin volleybal wel echt, uh, echt te missen hoor. Dat, ja, dat was uh, inderdaad mijn volgende vraag. Heb je al een team? Uh, ik heb nog geen team. En dat heeft puur als reden dat ik er gewoon nog niet naar gezocht heb. Uh, nee. Omdat het, ja, je kan toch niet, of je kon toch niet volleyballen. Uh, misschien ga ik uh, ja, binnenkort weer eens uh, kijken of ik kan gaan beachen. Ja, ja we zijn we nog wel weer begonnen met beachen. Ja, dat ja. is fijn hè? Ja, dat vind ik wel heel fijn. Ja. ja. Dus uh, en ja, verder ja. heb ik niet echt bewogen. <laughs> nee. Het is niet te zien, Bouke. Het is niet te zien. Nee, gelukkig. Nee. <laughs> <laughs> nou, mijn baard is wel wat langer. Dus ik ja, denk... Nou, inderdaad zeg. Dat is wel een goede coronabaard. Ja. Dat, uh... Voor de luisteraar, Bouke, streelt zijn baard. En kijk, <laughs> auditief medium, <laughs> hè? Ja. Uh, nee, uh, over die baard gesproken. Ik, uh, ja. Ben je daar wel eens naartoe geweest? Naar de, naar de barbier? Nee. Nee, daar heb ik echt te weinig baardgroei voor. Dat is echt... Ja, ik, het bevalt wel. Ik, ik heb het nu twee keer gedaan en uh, ja, het is wel ontspannend eigenlijk. Fucking hipster. Het is wel fucking hipster, ja. Ja, maar op een maar gegeven moment. Zo'n vast... zo, zo baard is echt serieus best moeilijk bij te houden. Ja, ja, dat is waar. En dat moet gewoon op een gegeven moment een beetje getrimd worden door iemand die weet wat hij aan het doen is. En, uh, uh, want ik kom zelf een heel eind. Maar, het, ja. maar heb je dan ook al baardolie? Ik ga je nog één sterker vertellen. Als oh. je baard te lang wordt, of langer... baardolie is goed voor je, voor je huid. Ja. Um, he, dus dat is voor de iets kortere baardjes. Dus dan ja. de je wat je Wat Ik je heb dus zo, zo, zo goed, zo'n baardolie, prima werk. Ja. Uh, ja zelfs Luisteraar is er door mijn uh, ja. baardje. Hij heeft, <laughs> hij heeft stoppels. <laughs> zo te zien. Um, maar de pixels zijn uh, niet heel... Uh, Het is, uh, volgens mijn, uh, mijn trimmer is het 8 mm. Really? Ja. Dat is best lang hè, 8 mm. Dat ja. is bijna een centimeter. Maar... Precies. Maar goed, uh, naarmate die langer wordt, moet je dus niet je, je huid gaan voeden, maar de baard die erboven ligt. Ja. Dus ik heb uh, een soort, uh, ja dat is bijenwasachtig spul. Wat je eens in de twee dagen zo lekker er even overheen kan uh, cool. smeren. Met een lekker geurtje. Ja, het te zien. Dan blijft het, uh, blijft het ook lekker glanzend. En, nou ja, dat. Ja, je zit lekker in je vacht joh. <laughs> yep. Ja, het wordt weer tijd voor een barbiertje. Maar goed. Ja. Dat, uh, maar dat is dan echt wel echt... Als jij zegt barbier, dan zie ik dus een gast voor me met zo'n tattoosleeve. En, uh, uh, ja, wel een zo beetje. Ja, zo'n zo zo zo schermetje wat je openklapt. Ja, ja, die, ja. ja. echt dat. En... Uh, Het is, het is stiekem gewoon wel relaxed. Want je komt daar binnen en je krijgt lekker een drankje. Uh, als, je zo, als je dat wil, kan je zelfs een whisky nemen. Oh ja, dat oh, zit allemaal noeitje. bij de prijs bij in. Ja, ja. echt super lekker. Uh, en dan neem je op zo'n stoel plaats en dan doen ze je haar en, uh, en je baard. En dat is uh, even wennen, uh, want ze komen wel heel dicht bij je. Bij, ja, het is zeg maar, ze moeten aan je gezicht zitten. Dat ja. vond ik even wennen, maar oh, het is wel relaxed. En die ja. zit in Nijmegen? Uh, ja, de uh, Barber Station ging ik natuurlijk. Precies, shout-out Barber Station. Oh ja, yeah. als je oh, yeah. wil de sponsoren, dat kan jongens. Yeah. Hey, heb jij een uh, aankoopmakelaar gebruikt toen je uh, jullie huis ging kopen? Uh, nee, wij hebben pure mazzel ge ja. gebruikt. Ja. Want wij zijn nu ook aan het oriënteren met een aankoopmakelaar. Ja, dat is uh, uh, een Als je, je niet in Heumen wil gaan wonen, ja want wie de vak wil nou in Heumen gaan wonen, dan heb je dat wel nodig op het moment. Ja. Regio Utrecht, uh, aankoopmakelaar. We hebben serieus al een keertje gehad. Want, oké, okay, aankoopmakelaar, wij krijgen dus in de mail, um, zeg maar, voordat het op Funda komt, krijgen wij uh, de huizen die waar, waar wij naar geïnteresseerd zijn. Yeah. Uh, een soort van pre-Funda. Yeah. Uh, we hebben zelfs nu al een keertje gehad dat we een huis zagen we dacht, oh, misschien willen we gaan kijken. En dat zat al vol. Ja. Yeah. We hadden, zeg maar, nou, nog geen halve dag gewacht. En toen zat het dus al vol met bezichtigingen. Yeah. Maar die, die, so die, maken, of die aankoopmakelaars hebben dus aan een soort die hebben toegang tot een soort pre maar dat wordt ja. nu gewoon de nieuwe standaard. Dus dan, dan, dan komt er weer een soort super aankoopmakelaar die, ja. die dan weer nog net iets daarvoor uh, de huizen te zien krijgt. Een bodemloze put is het. Ja. Ja. nee, eigenlijk moet je gewoon um, ja iemand vinden ja, die je kent die, die zijn huis verkoopt met ja. een fundfactor. Ja, dat ja dat is het ook nog eens. Ja. Dat, uh, ik bedoel, zo zijn wij er ook aangekomen ik, ja. ik heb de vraagprijs betaald De, de, <laughs> de biel. Ja, ja, dat zal misschien nou ook wel iets anders zijn maar je, je gaat de, dus, de huizen gaan dus gewoon, het ligt een beetje aan de, aan de verkoop het makelaar, maar gewoon, daar gaat gewoon makkelijk uh, half uh, uh, half ton overheen ja. als het niet meer is, is ja, dat, als, ja. als je niet meer, of als je niet 20, 30 overbiedt, dan doe je al niet eens meer mee precies, nee, ja Uh, echt de biel. Ja, dus als je een huis hebt in de regio Utrecht, um, geef, het, uh, geef het aan mij. Ja, <laughs> geef het aan Koert. Hij wil uh, de vraagprijs plus een uh, mention in de podcast. Uh, ja, wil, wil precies, die Ja, ja. Sterker nog, ik, ik noem je het hele seizoen, noem ik je bij naam. Maakt me niet uit. Oké. Okay. <laughs> en dan, dan sponsor je onze van onze podcast in. gewoon. Dit is de Koert Verwulken. Giel van Bokhoven podcast. Giel van Bokhoven podcast. Ja. Ik weet niet wie, uh, wie het is. Ja, ik weet wel wie het is, maar in het echte leven. Ja. Goed, maar um, en hebben jullie al een beetje geluk met het vinden van een huis? Uh, nee, nee, want we zitten nog steeds in hetzelfde huis. Um, ja. Maar uh, we hebben twee keer op een huis geboden. Ja. En twee keer net niet geworden. Wat wel fijn is, want dan weten we dus wel, oké, okay, we hebben wel een soort van gevoel Dat we goed zitten qua Prijs, prijzen. Ja, En niet maar, uh, hoog. Ja, ja, nou ja, net niet hoog genoeg. Nou ja, hopelijk de volgende keer beter. Ja, inderdaad. Ja, het is, uh, ja, ik zeg elke keer, we hebben er maar eentje nodig. We hebben maar één huis nodig. Daarom, het is een en, uh, ja, gewoon een volhouden verhaal, helaas. Ja, precies. En uh, het, het, het irritant is natuurlijk wel dat je gewoon de huizenprijzen met de maand omhoog ziet gaan. Ja. Dus weet je, wat we nu kunnen betalen, kunnen we over half jaar misschien al niet eens meer betalen. Nee. Het slaat echt nergens op Want kunnen jullie een beetje een beetje hypotheek krijgen? Jawel. Als we alles bij elkaar uh, kunnen we, 84 kunnen we wel uh, rondkrijgen. Ja, maar ik je vind niet goed hè? Ja. nee ja, ik trouwens ook wel. Jij maar, het ook uh, prima. Hè? Ik vind het dan... prima, alleen mijn uh, contracten zijn wat onzekerder. Ja, uh, nou nou dat. Ja. Al, ja, afhankelijk van uh, of het seizoen doorgaat of niet, of mijn contract doorgaat. Ja. Hè? En seizoenen die niet doorgaan. Daar weten we alles van. God, Ja, dus, uh, dus ja, dat, nee, goed, dat, is, dat, is, dat is een aardig bedrag. Maar in Utrecht koop je er niks voor. Nee. Zeg maar, in, in, in, in de stad. Dus, hier ja, je hier zou je dat, een fucking uh, vrijstaand huis uh, hebben, serieus, met grond. Ja. Ja, we hebben heb eens gekeken wat je kan kopen voor dat geld in, uh, in Feyenoord, waar ik vandaan kom. Ja. Yeah. Dan kan je gewoon echt het dikste huis wat je wil, kan je daar gewoon kopen. Yeah. Ja. Ja. Ja, ja. Maar, maar, maar het is echt absurd. Mijn ouders hebben laatst ook een huis laten taxeren. Dat is bizar. Die wonen tussen Haarlem en Amsterdam, maar het is bizar wat ze daarvoor krijgen. Ja. Twee keer zoveel als ze daar ooit voor betaald hebben. En dat ja. was in 2000 nog iets, vijf of zo. Ja, het is echt het is achterlijk. Dat, uh, uh, ja. Een teamgenootje van ons, ik zal ze naam niet noemen, die heeft zijn huis verkocht met uh, vier ton overwaarde. Holy crap! zijn huis verkocht voor twee zoveel en zijn nieuwe gekocht voor of en, en verkocht voor uh, zes zoveel. Hij heeft een huis van twee ton gekocht en ja. zijn vorige verkocht voor zes ton. Nee, nee, zijn huizige huis heeft hij ooit gekocht voor nou zeg twee veertig. Ja. En het dus onlangs verkocht voor zes veertig. Holy shit! Zeg. Ja. En ja, maar ja, wij huren nu, dus we hebben niks om uh, in te brengen. Dat nee, ik, uh, nee, dat vind ik ja. Ik vind het wel. Uh, het is lastig voor starters hoor. Ja. Ja, want we hebben ons echt in een hoekje gevecht, want we hebben wel echt een chill-huis. Ja. Het is groot. Ik, bedoel, uh, ik heb een podcast-studio in mijn huis. Ja. Ja, en het is redelijk betaalbaar als ik het uh, ja. verleden. Tenminste, ik weet hoeveel ja. je ongeveer betaalt. Ja, het is, uh, ik, ik ken mensen die ongeveer evenveel huur betalen en letterlijk hier om de hoek wonen en maar een appartementje hebben. Ja. En jullie hebben gewoon echt een groot huis, volgens mij. Ja, we hebben 130, 130, ruim 130, vierkante meter, ja. Ja met, dus, uh, ja, met een tuin en, uh, ja. Ja. Mooi, hè? Dus, uh, ja, goed. Over grote uitgaven gesproken, trouwens. Ja. Ik heb een nieuwe auto. Ja. Ja. Nice. Ik uh, ging, uh, wel, wel jammer. De, de ja. klassieke 107, of, uh, 207, was het? 206. 206, ja. Uh, uh, uh, naar uitdagen, die gaan we wel missen. ja. Ja, het ging eigenlijk stuk. Ja. Wat, wat ging er stuk aan? De koppeling. En uh. echt, de hele koppeling ging stuk. Dus nou ja, we zouden naar Michiel gaan in Almere, die woont tegenwoordig in Almere, met de ja. verkeering. Oké, okay. dat, dat is volgens mij wel bekend. Uh, toch? N niet in de podcast-ding. Weet, nee. weet ik niet zeker. Nou ja, goed. En anders maar, ben je nu geuit, uh, Michiel. Ja, precies. Michiel, je woont in Almere, joh. Nee. Uh, daar zouden we heen gaan. Ik, ik weet niet wat erger is. Trouwens. Nee, ja. Helemaal of Almere. Ja. Geintje hoor, Michiel. Ja. Vast een heel mooi huis. Ja, dit is een heel mooi appartement. We zijn ondertussen wel geweest. Okay. Um, maar uh, we zouden erheen heen gaan. Yeah. En hij we maakten wel een beetje gek geluid. Dus we dachten, weet je wat, ik denk even vol. Misschien is die gewoon, hij oh, was echt leeg. Dus ik dacht, yeah. misschien is het ergens iets. Weet ik wel. En Dus ik tank uh, bij de uh, Europalaan. En uh, we rijden zo richting de Ikea naar de snelweg. En ik hoorde nog steeds een raar geluid. En ik zeg, nee. Ik doe het niet. Dus ik, laatste moment, uh, zet ik hem toch naar de, de voorzitter strook naar rechts. Yeah. Toen stond het stoplicht op rood. En toen hij op groen stond, kon ik niet meer weg. <laughs> dus uh, toen kon ik hem, zeg maar, heel snel uh, de, de treinbaan over duwen. En hem daar, uh, hebben we hem aan de kant gezet. En dat is echt letterlijk de straat naast mijn uh, garage, waar ik wat altijd heen breng voor de APK. Yeah. Dus heb ik gebeld. Hij zei, ja jongens, hij staat één straat verderop. Kijk hem even wat je mee kan doen. Maar die zei, ja, dat gaat duizend uh, euro kosten. Ja, en dan was hij niet meer waard. Nee, daar dat, dat, dat, dat koop je hem niet meer voor. Nee. Dus toen, uh, toen heb ik hem daar gelaten. En wat heb je ja. nu dan? Ik heb nu een Toyota Auris Station. Nice. Hybride. Het is uh, een witte. Toch zeg ik het goed? Een witte? Auris, ja, ja. ja. Oh. Een witte. Oké. Ja, okay. ja dat, is niet, niet, dat was niet mijn eerste keuze geweest voor qua kleur. Maar zo stond hij. Uh, Bij de dealer? Nog een voordelige dealer, ja. ja. Hij uh, heeft een panoramadakje. Oeh, dat vind ik altijd wel heel fancy. Dat is, ja, dat is wel ja. fancy. Trekhaakje, bordcomputertje. Ja. Nou ja, maar echt... Android Auto? Nee, nee. Het soort van Toyota-systeem wat er nog okay. in zit. Wat ik nog wel even moet gaan laten updaten. Want uh, de kaarten laten nog een beetje te wensen over. Uh, ja, kijk even goed naar hoeveel dat kost. Want het, soms is het echt duur. Ja, dat, dat was inderdaad ook wel even... Uh, Plan. Kijk, kun je dat hacken? Zou je dat kunnen hacken? Uh, ongetwijfeld kan het. Maar ja, toch? Ik, ik denk dat het zo wat goedkoper is om er gewoon een nieuwe in te Ja, precies. Ja. Ja. Gewoon een iPad in hangen. Toen ja. dacht ik well, eigenlijk wilde ik gewoon Waze. Want ik vind Waze echt veel fijner dan. Uh... Ja. Uh, je moet kijken of je moet helemaal niks. Maar <laughs> um, bij de nieuwere Toyota's kon je Android auto erop laten zetten. En ah. Dan heb je eigenlijk gewoon. Je gewoon telefoon, die een, een, de ja. rekenkracht is, uh, en dat kan je dan helemaal via stemcommando's via Android Auto uh, fixen. Oh, dan ga ik ze even uh, kijken. Of uh, als je Apple prefereert, dan, uh, dan heb je ja, ik uh, heb een iPhone. die, uh, hoe heet dat, uh, CarPlay, Apple CarPlay, oh, ja. dat is hetzelfde ja. idee. Dus je telefoon oh, ja. is dan de rekenkracht, en dan kan je gewoon stemopdrachten geven, en dan kan je dus via Waze navigeren. Ja. Oh ja, dat is misschien wel fijn. Ja. Nou, eens ik heb het in mijn auto en ik kan het van harte aanraden. Maar jij hebt uh, Android? Uh, ja, mijne kan beide. Ik heb gewoon ik heb ah, nog ja. een simpele oude auto waar je gewoon een, uh, uh, een nieuwe radio in kan zetten. En dat heb ik dus ook gedaan met zo'n touchscreentje. En daar zit gewoon een uh, USB-poort aan waar ik mijn telefoon aan hang. En daar kan een uh, Apple aan, maar daar kan ook een... Uh, ja, precies, want ik heb, een, ik heb een iPhone en Mike heeft een... Uh, heeft een uh, Android-telefoon. Ja. Dat moeten we allebei kunnen? Ja. Nou, die heb je dus. Alleen ik weet dus niet of het in jouw auto past. Nou oh ja, daar heb ik weer een te nieuwe auto voor. Ja. ja. Whatever. Whatever. 2015? 2016. Ja. ja. Oké, okay. nice. Nieuwste ja. auto die je ooit gehad hebt? Ja, dat is de ja. tweede auto die ik ooit gehad heb. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja oh. De Peugeot was mijn eerste auto. ja. Deed je het even pijn? Dat deed het even zeer, ja. ja. We, wel. we wisten allemaal dat het moment ooit ging komen. Ja. Eh. Uh, Maar het was toch even een uh, momentje. Dat, dat raar je gemaakt. de scheurbakkie. Van, ja. Ja. Oh. ja. Nou, wat je zegt, toch menig uitleidstrijd. Uh, ik denk dat we met proto's ook nog wel mee. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ik was toen een van de eerste met de auto van het team. Mm -hmm. Ja. Dus uh, ik was dan degene die uh, naar afgelegen plekken zonder busstation moest, uh, moest rijden. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Oh, dat was altijd de vraag. Was het iemand die zijn, de auto van zijn vader mocht lenen? Of uh, van zijn moeder? <laughs> Ja, klopt, ja. Op een gegeven moment had ik een auto. Ja, past ook niet iedereen in. Maar ik heb hem gekocht in oude water. vind ik ook wel mooi. Nice, ja. ja. Jupiter uh, is dan om de hoek. Kunt Jupiter, nee. Ja. <laughs> ja, we hebben gewoon gewonnen, toch? Uh, ja, zet, zet je aan te liggen. Ja. Ik weet het niet meer. Sorry. <laughs> <laughs> um, Oké, okay, dus nieuwe auto. Nieuwe auto, ja. Uh, op zoek naar een huis. Volleyballen. Ja, Volleyball. Ja, uh, beachen wat dus weer een beetje gedaan okay. op donderdagavond. Maar ik heb op donderdag heel vaak opnames van Checkpoint. Chill. Dus die mis ik elke keer. Maar dan niet. Oké. Okay. Ja. Dus uh, verder um, rustig gaan. Ja. Is het al een... Um... Ja, ik heb wel ja? uh, trek. Komt ie. Oeh, uh. nice. Oeh, ik weet wat dat is. Tjus, dit is uh, de brand IPA. Uh, proost. Ja. Um, bij mij wordt die mogelijk gemaakt door... Uh, niet zo'n bekend merk. Grols... Uh, Grols... Ja. Ik denk dat ze gewoon een heleboel g-klanken over hadden... en <tiedacht> dat ze gewoon bij elkaar gegooid. Ik heb serieus al eens een keer een, een, een sketch gezien van een Engelse comedian... Mm -hmm. die dan inderdaad ging vertellen over... dat oh, dat, ten, dat. nu komt mijn grons klaar. Ik ga oh, heel even een doekje Oh, aan. pak even een doekje. <sweak> ah. ah. Dit hadden we vroeger ook in de kantine altijd, hè? Breng me uh, terug naar mijn studententijd. Uh, uh. Brandt IPA. Nee, Achter uh, je pc bier drinken. Nee, het stinkt hier naar bier nu. <laughs> oh. <laughs> Zo. Morgen toch een vrijdag, 5 mei. Je hebt morgen een vrijdag? Ja. Oh, wat ja. lekker. Ja. Maar je had laatst ook al een vrijdag. Werk jij ooit? Nou ja, mijn werk is eigenlijk niet eens werk te noemen natuurlijk. Mm. Het is toch gewoon een beetje dingen bedenken die we kunnen laten ontploffen en dat dan laten ontploffen. Klinkt wel alsof je de baan hebt, ja. Weet je wat wij gedaan hebben vorige week? Nou, ken je Jellis Marble Runs? Uh, ik, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, dat is dat ze gewoon zo'n track hebben met meerdere knikkers of zoiets. Ja. Jellis, wacht, ik ga even op YouTube kijken hoeveel er is. Jellis Marble Run is uh, een, uh, een gast die heeft een YouTube-account waarin knikkerraces worden gehouden. Ja. En uh, deze man heeft uh, ja, 1,3 miljoen abonnees. <laughs> Jezus Pauls. <laughs> Hij wordt uh, gesponsord door uh, John Oliver. Nice, van, uh, van de Daily Show. Ja, ja, ja, precies. Hij heeft nu zijn eigen show, Last Week Tonight. En die is de sponsor van... Uh... Nice. Maar dat, ja, dat is echt fantastisch. Ik heb In de vorige lockdown heb ik ook wel een periode gehad dat ik, dat ik dat ik een beetje had te kijken. Omdat er niet gesport toen, en dit was dan wel, zeg maar. Er was geen sport op tv, geen voetbal... <laughs> Dan, <laughs> je je dan dan wel kijk, Olympische ja. Spelen met knikkers kijken, dat is echt fantastisch. Jesus. Maar die, uh, die gast, die Jelle, ja? uh, die, uh, die hebben we te gast gehad bij Checkpoint als, uh, als jurylid. Wat cool. Want wij hebben uh, knikkerbanen gemaakt, maar dan in het groot met, met bowlingballen. Nice. Dat is echt freaking awesome. Dus ik heb, ik heb uh, Jelle ontmoet, uh, gewoon iemand die gewoon verantwoordelijk is voor 1,3 miljoen abonnees. Ja, dat, dat soort kijkcijfers kan jij alleen maar van dromen. Zeker, uh, ja. Maar ik zie wel... Hè, um, hij heeft maar 67.000 views per video. <laughs> ja, dat is heel matig. Oh, de bekeken? laatste heeft bijna een ton binnengehaald. Oké, okay, never <laughs> ja. mind. En dat Laat... zijn dan video's die net twee weken online staan. Ja, het best bekeken is 12 miljoen. Serieus? Ja, dan de, de keer erna, die daarna is 5,2 miljoen, maar toch. Holy crap, jongen. 12 miljoen. Ja, maar waarom is die dan zo populair? Ik vergeleken met anderen, dat is waar. Ja, het is vaak, dan, dan wordt hij opgepikt door iets... ...en dan vinden de, uh, de algoritmen het weer leuk ofzo. zo. Ja, ja, het is toch zelf verstandhoudend geheel natuurlijk. Ja, ja, klopt. Ik zal het wel in de, in de show notes zetten... Jellis Marble Runs. Ja, goed. Ja, ik heb iets anders ontdekt. Ik weet niet of jij die ja. kent. En uh, Dat is uh, Harry Mac. Ken jij die? Zeg me wel wat. Dat is een freestyle rapper. Hmm. En voorheen ging hij op straat naar mensen toe en uh, rapte die freestyle. Hij, hij is ook nooit beledigend, dus dat vind ik al heel leuk. Oh. Uh, vet. Ja. Uh, yeah. uh, maar uh, voorheen deed hij dat dus op straat. Alleen dat met de Covid zo, ik kan dat niet. Um, Dus nu doet hij het uh, bij uh, Omegle. Ah oh, ja. Dus filtert hij eerst door alle penissen heen. En dan vindt hij de mensen die hij tegenkomt. En dan gaat hij gewoon op basis van drie woorden... Uh, ...gaat hij een rap voor ze bedenken. Alleen hij is zo snel en slim dat hij soms gewoon... De uh, meeste rappers denken over punchlines even na, weet je wel. Uh, ja. is gewoon zo'n zinnetje wat een hele slimme woordspeling bevalt of iets dergelijks. Ja. Hij verzint dat gewoon on the flight... terwijl hij over iets anders nog aan het rappen is. Dat is zo knap. Ja, echt aanrader om het eens te kijken. Het is heel Oké, ik zet het ook in de shows. Harry, ik kijk nu even. Ja, Harry Mack. H-A-R-R-Y, spatie M-A-C-K. Harry Mac. oh ja. En dan heet de show die ik het leukste vind... Omegle Bars. Oké, dan zal ik die wel even... Oh, Amigo Bars, het zijn meerdere. Oh, maar het is het misschien een playlist? Ja, het is een playlist van de ah, Ja, denk ik. Volgens cool. oh, ja, mij. ja, dan zet ik die in show notes. Nice. de show. Nice. Amigo Bars, playlist. Top. Ik heb ze allemaal gekeken. Sommige meerdere Vet. keren. Lekker. Yes. En heb jij nog uh, gekke hobby's ontdekt uh, tijdens uh, de lockdown? Uh, carnavalsliedjes zingen voor mijn kind. Oké, okay, oké. Okay. Bij totaal gebrek aan... Uh, die deed we even zeer trouwens dat carnaval niet doorging. Ja, snap die, ik. Uh, die voelde ik wel even. Snap ik. Uh, dus uh, ja, wat het, het, het, het irritant is in mijn hoofd... werkt het ook altijd zo. Ik heb altijd ontzettend zin in carnaval... En dan is het carnaval en dan heb ik die muziek wel weer gehoord voor de rest van het jaar. Dus dan is het weer uit mijn systeem. Ja. Alleen dit jaar blijft het dus een beetje zo sluimeren in mijn hoofd. Ja. Dus ik heb echt, echt nu nog steeds af en toe carnavalstitje in mijn hoofd. Eh, snap. Of, uh... Mijn lievelings op dit moment is Confetti met Bier van Pap en Pudding. Confetti met Bier van Pap. Confetti in mijn bier. Er ja. zit confetti in mijn bier en daar vind ik toch echt niet fijn. Vrouwen houden ook niet van confetti in hun wijn. Carnaval is mooi en we hebben veel plezier. Het enigste wat kut is, is confetti in mijn bier. Oh, dat fantastisch. Ik, ik woon nu dus in carnaval territory. Ja, carnaval is het hè? Carnaval. Nee, ik kom uit het noorden. Daar zeggen we wel carnaval. Carnaval. Carnaval. Ja. ja. Maar jullie zeggen ook uh, um, uh, magnetron. Nee, ik zeg gewoon magnetron. Magnetron. Ja, magnetron. Wat zeg jij dan? Magnetron. Magnetron. Magnetron. Oh. Ja, hier in het verre zuiden zeggen ze dus magnetron. Ja. Ik kom natuurlijk weer om naar het westen van Brabant. Ja. Jij hebt een beetje een hybride variant. Ja, het is ook... Ik heb wel eens een soort fijnarts is dan ook niet... Niet een typisch Brabantse accent ook weer. Dus nou ja, een typisch Brabantse dialect het zit ook weer een yeah. Omdat we hebben behoorlijk wat Hollandse en Zeeuwse invloeden nog. Zo. Okay. Hm. Wat zeg ik? Mag Magnetron of Magnetron? Magne Magnetron ja, zeg ik. Ja, nou je, je zegt het dus meer naar het noorden, denk ik. Je ja, de, zeg de, zegt echt nee in plaats van nee. Magnetron, ja. Ja. Ja. Ja. En, uh, ja, dat dus. Ja. Maar over dialecten gesproken dan? Uh, ja. wat, hoe heet de? Ik weet niet of we dat alles besproken hebben. Want ik vind het wel een ding. Uh, hoe noem jij babyeentjes? eentjes? Baby een, kuikentjes? Ja, de kuikens kan. Ja. ja. Maar er is ook een woord, maar ik heb. Dat is volgens mij echt super Noord-Holland. Nee, geen idee. Pulletjes. Pulletjes? Ja. Oh, pulletjes. Pulletjes klinkt wel zoet. Hier, betekenis van pul is jong van een eend of kip. Bestaat al ja. sinds 1599. Officiële naam luidt pul of pulletje. Grappig. Ja. Maar volgens mij wordt dat dus alleen in Noord-Holland gebruikt of zo. Of alleen door mogolen zoals ik. <laughs> oh, trouwens, nu gaat toch Ja. Want we hebben toch niet geen over mogolen. Uh, so. Nee. Ehm... Um. Stef, die, uh, die eet nogal slordig, want die wil heel graag zelf het lepeltje vasthouden. Tuurlijk. Maar zijn, zijn ooghandcoördinatie is nog niet zo dat je denkt, nou, dat gaat heel ja. soepel allemaal precies in je mond in. Mm -hmm. Dus het eindigt nogal eens een beetje zo rond, rond zijn stoel. En uh, nou als Vicky nogal wat daarvan aan het eten. Kan dat kwaad? Het is um, vooral groente en uh, gekookte ei, uh, soms pasta, rijst. Nee, ik hoor niet iets wat echt kwaad kan. Uh, dingen als knoflook, ui, daar, uh, dat soort dingen, daar moet je wel een beetje mee oppassen. Ja, dat zit nog niet doorheen, denk ik. Uh, nee. uh, maar er zit verzen... wel een beetje olijfolie doorheen soms. Ja, nee, goed, een klein beetje vet, dat maakt niet uit. Um, als ik het zo hoor, is, in het ergste geval krijgt hij er een beetje diarree van. Oh, nou, maar dat merk dat je niet, buiten. want hij komt buiten. Ja. <laughs> ja, precies. Dus dat ligt bij de buurt. <laughs> ik denk al een half jaar zo'n kat ik niet verschoond heb, want hij gewoon altijd buiten. Het is echt prima. Heerlijk. Ja. ja. Ah, gelukkig. Nou, dan uh, kan ik... Uh, dus je kan weer veilig slapen? Iedereen ook weer geruststellen. Ja, weet ik veel. Want ja. van een coujette... Uh, nee, dat kan niet. helemaal over het algemeen. Maar katten zijn helemaal geen uh, planteters, toch? Het zijn geen herbivoren, maar ze lusten het wel soms. Maar meestal ja. is het ook gewoon van, het komt van jullie af. Dus ik wil het wel hebben. Ja, precies. Het lag hier net nog niet en nu wel. Dus ik eet het wel ja, gewoon op. Dat het is nog soort van half warm. Ja, ja. ja thanks. Nou, Als pak je toch wat mee in een voetbalpodcast? Ja, yeah. ja. is trouwens een platform hè, voor alle sportpodcasts. Het is ook sport het Wordt gemaakt door de en NSF. Ja. En wij zijn een van de vijf voetbalpodcasts. Oh, ik wij staan op het ik lijstje. Heb, ik heb vast opgegeven, ja. Ja, <laughs> wat top. <laughs> Heerlijk. Maar volgens mij zijn de andere, je hebt uh, twee van de NevoBo. Ja. Uh, NevoBo, Volleyball podcast en Volleyball NL podcast. Dan heb je Volleybabel <laughs> en Volleycast. Ja, maar geen ja. van alle gaan ze over uh, regio West. Nee, de tweede klasse. Tweede klasse. Ja. Precies. En wij waren natuurlijk de eerste. Dat is wel belangrijk. Sowieso. Misschien willen ze wel wat van ons leren. Ja. Maar goed, dus daar kan je ons ook weer terugvinden. Als je, als je dat wil. Yeah, yeah, yeah. Voor, voor alle fans. Ja. Zo <laughs> mooi. Al die al die um, podcastplatforms, dat gaat gewoon automatisch. Ja. Yeah. gewoon Iedereen linkt gewoon naar hetzelfde RSS-viertje. Je hoeft er heel weinig van te doen, maar opeens ben je overal te vinden. Het is echt wel chill. Ja, wel lekker. Dat dat kan tegenwoordig. Ja. Mooi. Oh, ik had nog iets vragen aan jou. Je ja. um, hebt de Rona gehad. Dat is serieus het laatste. Ja, klopt. Heb jij daar nog uh, dingen van gemerkt? Heb jij daar nog last van? Uh, ik heb er... Nee, ik had een maand lang dat ik wat... Um, ja, een hoesje had. Hè? Dus ja. uh, dat ik echt wel wat uh, luchtwegproblemen had. Ook wat benauwd, dat soort dingen. Ja. Maar verder... Uh, nee, niet meer. Nee, gelukkig. Ja, smaak heb je natuurlijk nooit gehad. Ah. Ah, uh, badumch. Um, het <laughs> is wel echt kwalijk van iemand die net een carnavalsnoem heeft zitten zingen, maar uh, ja. Ja, vind ik wel. Maar goed, mensen weten wie de smaak heeft. Mm. Nee, is wel um, wel. nee, ik heb er gelukkig geen last meer van. Maar, uh, ja, gelukkig man. Ik ken ook wel mensen die er wel last van hebben, maar ik heb het ook vrij mild gehad, dus dat schijnt ook wel wat uit te maken. Ja, maar jij bent wel als een soort van immuun. Je hebt al antillichamen. Dat, dat zeggen ze, ja. Maar het, <laughs> ze zeggen ook uh, dat uh, hoe milder je het hebt, hoe minder uh, yeah, antilichamen oh ja. je hebt. Oh ja, werk, zo werkt het ook nog. Ja, het schijnt. Ik, ik weet het niet. Ik ga er maar gewoon niet vanuit. Nee, precies. Ik kan alleen maar meevallen. Maar het zou wel moeten, ja. En met hoeveel mensen ik zie op een dag, uh, vind ik het wel fijn. Ja, dat is precies. Kijk, kreeg jij een voorgang met, uh, met uh, de prikjes? Nee, nee, nee. Ja, ik ben gewoon een normale sterveling en wij zijn uh, officieel uh, niet essentieel. Nee, stom. Ik, zou, ik had jullie toch wel ergens een beetje naar voren geduwd, denk ik. Het, ja, maar hè, ja. Uh, ja. Dat, uh, dat geldt ook voor kappers en. Uh, ja. ja, televisieredacteuren, die vind ik ook wel. Uh, televisieredacteur? redacteur Ja, je ja dat vind ik ook wel. Eens, je ook ja, ja, ja. Ik had ook wel ja. een streepje voor morgen Nou, gaat, als het goed is, uh, ergens uh, over één of twee weken. Die is uh, astma-patiënt. Oh, kijk. Dus die krijgt ook altijd een griepprik op tijd. Dus als het goed is, krijgt zij ook op tijd de, uh, de rona-prik. Ja, ik heb uh, niks. Maar ik mag wel van mijn werk elke week testen. Hm, dan mag zij ook, want zij is de docent. Daarom. Dus. Uh, We hebben wel op de set trouwens uh, testjes. Dus uh, de mensen die op camera zijn, die, um, die doen elke keer een testje Ja, Ik even een stokje in een harsjes. Ja. Oké. Ja. Ja, ik heb verder over volleybal helemaal niks te vertellen. Nee, <laughs> dat is gewoon gereed te doen. Nee. 28 augustus. Ja. Dan is Unlokken Utrecht. Unlocken. En volgens mij is dat gewoon een soort toverpot toernooi. En ik denk, oh, dat nice. dan gewoon, ik denk dat dat gewoon weer de eerste zaalwedstrijd gaat worden. 28 ik, augustus. Ik denk het ja misschien uh, is dat wel een uh, goede gelegenheid om eens een uitstapje te maken van nou dat lijkt me sowieso geen geen idee ik even kijken ook nog van een website ik moet, ik moet sowieso weer eens in Utrecht uh, komen ja je moet Stef nog zien ook. ik moet ook nog Stef zien ja nee ik zie niks staan over het is nog niet uh, online te vinden Jij En ging NevoBo uh, kijken nee ik weet niet waar ik denk, dat, ik denk eigenlijk dat het hetzelfde organisatie is als um, uh, als het toverbot Is switch h4 al kampioen? Bestaat hij <laughs> nog? Of is die offline? Die is volgens mij offline, kan we even kijken. Is switch 4 al kampioen.nl. Volgens mij lacht hij er al uit. Ach, jaloer. Nee. Redirecting you to is, denk Ik denk niet dat hij wat doet. Helaas. Helaas, ja. Het was ook echt super veel rekenkracht. Ja, de, dat was wel reken nooit is voor wat hij die downloader vorm want er zat veel te veel achter of zo. Ja. Hij betaalde er geloof ik ook veel te veel geld voor. <laughs> dus, uh, nee, ja, dat is onzin. Wat er wel nog wel een website waar je, je naartoe kan sturen... is klerenvandekeizer.nl Klerenvandekeizer.nl Schrijf je met E lange I zet of korte IJ zet. Mag je kiezen. Oké. Okay. Uh, en daar kun je merchandise van de Chroniek van de Kampioenschap vinden. Onder andere hoodies. Uh, we hebben uh, t shirtjes natuurlijk. 128 uh, producten uh, mensen ja, met dit design ja uh, tassen schorten caps nice mokken mokken mondkapjes ja. hebben we ook nog steeds mondkapjes met chroniek van de kapjes op logo oh. telefoonhoesjes stickers hebben we ook stickers oh. Is lekker om te zeggen stickers stickers oh. <laughs> teddybeer met het t-shirtje met het logo erop kussenslopen ja Live buttons beaters. Mannen premium tanktop, is dat? Ja. Broodrommels. Prijzen vallen me ook nog wel mee, eigenlijk. Onderzetters. Ja. Oh, maar fanny, onze... Fannypacks. Muts voor baby's, die is binnenkort weer beschikbaar. Die is nog ja, niet beschikbaar. even, ja, precies. Er zijn een paar dingen... Uh, rompertjes hebben we ook, ah, ja. Rompertjes. Onderzetters. Ja. Ja, en oh, een fannypack. Ja. Een riemtas. Had je dat al gezegd? Ik weet niet. Fannypack, ja, zei ik net, ja. ja uh. Slappetjes. Nou ja, uh, genoeg om uit te kiezen. Kleren van de Keizer.nl Yes. Het enige verdienmodel. <laughs> Hoeveel heb je daar al aan verdiend? Helemaal niks. Volgens mij heb je, je heb voornamelijk aan jezelf verdiend, of niet? Ja, ik heb zelf twee mondkapjes gekocht. Ja. En dat is het, denk ik. Heb ik ooit een shirt gekocht? Nee, zelf weer nee. Ik wou het altijd kopen, maar ik vergat het altijd. Nou, kleren van de Keizer.nl ja. ja. Mooi spul. Zelfs een uh, drinkbeker met handvat en schroefdeksel. Ja. Ja, zo'n hipster, uh, zo hipster wekpot met, met zo'n rietje erin. Die. Ja, die hebben we ook. Nice. Als je dat wil met ons gezichten erop. Dan kan dat. Ja, wij moeten misschien het, uh, het artwork maar weer aanpassen. Maar dan moeten we misschien verwachten dat jij een nieuwe club hebt. Dan kunnen we jouw... Uh, ja, mijn nieuwe shirtje uh, ja. erin hangen. Ja, ik heb dus ook een andere bril. Dus die kan ik ook wel... Uh, kan de onderhand wel weer eens. Ja, Nieuw artwork. Nice. All Oeh, ik heb nog wel iets... Weet ja? je wat ik gedaan heb? Nou? Ik heb uh, een Bob Ross workshop gedaan. Dat wil ik zo graag een keertje doen. Ja. Is dat vet? We, we kregen via... Dat was vanuit mijn moeders bedrijf. Uh -huh. Kregen we over uh, een teams meeting van een echte schildereres. Ja. Uh, kregen, we, kregen we les, maar oh man, ze ging snel, jongen. Ja. We hadden maar twee uur, maar dat is echt kort. Dat, uh, uh, maar, heb, je, heb je een foto van je, van je resultaat? Ik, ik kan het je nog uh, beter laten zien. Het staat hier naast me. Wauw. Ik, ik ga het even omschrijven voor de luisteraar. Ik uh, ben Een aantal jaar geleden ben ik in, uh, in Japan geweest. Dan heb je vrij karakteristieke uh, foto's van Mount Fuji. Ja? Yeah. Daar lijkt het een beetje op. Alleen dan drie achter elkaar. Yeah. Voor een, uh, nou, een, uh, zo een meertje, bergmeertje, met daaromheen uh, happy little trees, met happy little friends. Yeah. Ja, ja, Die ook, ook voor detail, weerspiegelen spiegelen in volgende meertje. Zeker. Uh, het is duidelijk uh, happy, uh, of niet happy hour, golden hour. Dus uh, dat is een uh, filmterm, zeg maar dat laatste uurtje voordat de zon ondergaat. Dan, wordt de zon, dan is het de lucht extra mooi. Dat, ook dat zie je in dit werk. Uh, Bouke heeft uh, roze tinten gebruikt in de, net achter de berg. Dus het is, uh, ja, het, is, het is sfeervol. En uiteraard zijn er happy little clouds just living right there. Rond, ja. uh, die boven de berg hangen. Ja, ik kan zeggen, dit is, uh, dit is een classic uh, Bob Ross. Uh, ik vind het echt uh, goed gelukt. Ik, ik was ook niet, niet extreem ontevreden. Maar... Het had nog beter gekund, wat mij betreft. Ja? Wat, ze wat... ging gewoon zo snel, jongen. Uh, nou, allereerst, we hadden niet echt... Uh, ja, we hadden een beetje action... Uh, hoe heet dat? Uh, Penzelen en dat soort dingen. Dus daar... Ja, maar dat doet Bob Ross ook, hè? Die heeft van die, van die grote, debiele kwasten die hij gewoon zo heen en weer klettert. Uh, klopt, alleen die van hem zijn iets hoger van kwaliteit. Uh, yeah. En dat, dat helpt wel, hoor. Uh, en Heb eigenlijk... je ook hm? Van Dyke Brown gebruikt? Uh, nee, niet eens. nee. Nee, we, we hadden gewoon een aantal basiskleuren en die moesten we mengen vandaar. Oh ja. Helaas. En we hadden, Ik we het echt heel uh, vet. Bob, Bob Ross, uh, die werkt met, uh, met echt plakaatverf. Ja. Dus volgens mij op oliebasis en dit was op waterbasis. Dus. Ja, want hij gebruikt ook altijd um, uh, thinner. Ja, dan dat. Zodat al die shit uitloopt, ja. Um, en dit is op waterbasis, dus ja. Uh, yeah. Ah, ik ja, zeg een uh, lijstje eromheen en hang het op, uh, Wauw. Ik vind het ja, hij leuk. heeft al op het toilet gehangen. Uh, <laughs> maar toen ging ik daar een kastje op hangen. en toen. Uh, ja. heb, je, heb je hem niet gesigneerd? Ik zie je naam niet staan. Ik heb hem niet gesigneerd. Nee, nee daar vond ik maar hem niet Laat Maar nog veel geld vragen. <laughs> geld <Geldvraad. laughs> Ja, dan, dan heb ik er nog twee. Want mijn, mijn zusje en mijn moeder hadden precies zo eentje. Uh. Maar nee. Lijken die er ook allemaal op elkaar of hebben die wel een beetje een eigen draai aan Die lijken wel enigszins op elkaar, ja. Echt vet, maar ik was natuurlijk de beste. Nee. Ja, geentje. Maar het viel, me, het viel me niet tegen. En ik vond de, de wolken eigenlijk uh, het moeilijkste. Dan moet je aan één kant ja. van, je, uh, van je kwast een beetje wit doen. En aan de andere kant een beetje wit met wat donkerder. En dan, dan moet je een oh. soort van rondjes maken. Maar dat, ja, het, het is lastig om het zo ja. te krijgen als zij het doet. Heel vet. Ja. Maar zo kom je de... Uh, Quarantaine een beetje door. Ja. <laughs> dat is het, hè? Ja, je moet, uh, je moet iets met je tijd. Precies. Zou... Alright. Geen podcast. Ik stel voor niet. dat we geen beloftes doen over wanneer de volgende komt. Ja. Maar alleen beloven dat er een volgende komt. Er komt sowieso een volgende. Ja. Misschien uh, op denk... locatie zelfs. Oh, dat zou, mooi, dat zou mooi zijn. Dat zou zo mooi zijn. Uh, Sowieso afspreken dat we gewoon... als we weer gaan volleyballen... sowieso weer een volgend seizoen doen. Dat kunnen we vast opnemen. Ja, op dan, dat we Dat is sowieso. Ja. Ja. ja. top ben ik voor. Daar ben ik ook voor. Mooi. Tot die tijd. Uh, bedankt voor deze knoop in je zakdoek. Of ja, <laughs> tot de volgende knoop. Bedankt voor het luisteren en... Uh... Uh, tot op het kampioenschapsfeestje. Nee. Dat is wat we altijd zeiden, ja. Tot op het kampioenschapsfeestje. Ja. maar dat komt niet. Nee. Ja, dat, ja, Damn. Tot... Een uh, beetje downer Het volgende kampioenschapsfeestje. Ja joh, we gaan er ook een keer een feestje houden dat we geprompteerd hebben. Uh, sowieso een feestje. Tot het volgende feestje. Ja. Je kan je nu trouwens uh, gewoon... Oh, toch een volleyball ja. Je kan je gewoon inschrijven in de eerste klas als je dat wil. En waarom zou je dat doen? <laughs> ja, ik weet niet of dat kan. <laughs> ja, hoe kom jij hier in... Joh, ik was dronken op een uh, zaterdagavond... Ja, toen dacht ik, hoe is het En jij dan? Ja, ik ben professioneel volleyballer. <laughs> ja, ja. Ja. ja, Maar Mijn eerste klas is, oh, ja, is, is maar één hoger. Oh ja. ja, dat is maar één hoger, ja. Maar goed, right. ik denk dat er wel een redelijk verschil is tussen de twee. Ja. All right. ik ga even de voordeur opdoen, volgens mij. Dat is, Mike voor de deur. is goed, dan uh, okay. uh, uh, doei. <laughs> doei, tot uh, snel weer. Tot ooit. Komt goed. Oké. Okay. Hallo. Hoi, hoi.